Mij, nee, meneer Beerta? Ja. Je bent weer te laat vanochtend. Toch maar vijf minuten. Vijf minuten zijn vijf minuten. We beginnen hier om negen uur. Gisteren was ik vijf minuten te vroeg. Of je te vroeg bent, kan me niet schelen. Maar vindt u dan niet dat het al beter gaat? Nee, dat vind ik niet. Want eergisteren was ik tien minuten te laat. Dat weet ik. Daar heb ik dan ook een aanmerking op gemaakt. Vijf minuten is toch beter dan tien minuten? Dat is het niet. Het wordt pas beter, als je elke ochtend op tijd bent. Maar daarvoor heb ik je niet gezocht. Ik wilde horen, hoe het nu met het commentaar bij de kaarten van het dwaallicht staat. Daar kom ik niet uit. Wat, daar kom ik niet uit? Ik kom er niet uit. Wat, ik kom er niet uit? Ik kom er niet uit, meneer Beerta, ik bedoel niet, dat je met twee woorden moet spreken, ik wil weten waarom je er niet uitkomt. Ik kan er geen verklaring voor vinden. Geen verklaring voor vinden? Nee. Bedoel je soms, dat ik het zelf moet doen? Als u een verklaring wilt hebben, denk ik wel, ben ik bang. Maar waarvoor heb je dan gestudeerd? Ik ben nog niet afgestudeerd. Dat is waar. Kun jij soms ook geen verklaring vinden? Nee. Nee? Maar hoe moet dat dan? Want ik heb de commissie beloofd dat er het volgend jaar een aflevering met tien commentaren zal verschijnen. Waarom kun je geen verklaring vinden? Om twee redenen. In de eerste plaats omdat die kaarten onvolledig zijn... Er staan alleen de antwoorden van de vragenlijsten op, maar als je in de literatuur kijkt, dan vind je daar veel meer gegevens uit dezelfde tijd van net zulke mensen die het beeld soms ingrijpend veranderen. We zullen dus eerst de literatuur moeten doornemen, en dan nieuwe kaarten tekenen. Dat kan niet! Die kaarten hebben duizenden guldens per stuk gekost! Ze zijn gedrukt bij de topografische dienst, iedereen weet ervan! Daarmee zouden we ons onsterfelijk belachelijk maken. Het zou het eind zijn van de atlas. Vind jij ook dat die kaarten onvolledig zijn? Ik heb de literatuur nog niet bekeken. En de tweede reden. Het is zo chaos dat ik geen enkel aanknopingspunt kan vinden. Alleen de benamingen vertonen duidelijke streekverschillen, maar dat is taal, geen cultuur. Taal is ook cultuur. Nu, want je zult toch met een oplossing moeten komen? Ik kan voor de commissie geen figuur slaan. Nee. Ik geef je nog twee maanden de tijd om met een voorstel te komen, want zo kan het niet. Nou, dan ga ik maar. Ik hoor wel wat ik doen moet. Ha, je hebt me helemaal zenuwachtig gemaakt. De kaarten vernietigen. Ik weet niet wat ik hoor. Gelukkig dat ik nu naar een vergadering moet. Dat zal me misschien wat afleiding brengen. Daar verheug ik me dan maar op. Ik ben naar Enkhuizen. Ik denk dat ik tegen het eind van de middag weer terug ben. Ben je stil? Is er iets? Er is niets. Je hebt de hele avond anders nog geen woord gezegd? Ik hoef er toch geen slachtoffer van te worden dat jij een baan hebt? Ik heb wel wat gezegd. Je hebt niks gezegd. Ik heb gezegd... Ik heb wel iets gezegd. Je hebt niks gezegd. Je zit maar voor je uit te kijken en er komt geen woord uit je. Ik ben moe. Maar dan kun je toch wel wat zeggen, al ben je moe. Zo moe ben je toch niet, dat je niets meer kunt zeggen? Ik denk. Waarover denk je dan? Dat weet ik niet. Over van alles. Is er dan iets gebeurd soms, vandaag? Nee, er is niets gebeurd. Waarom zeg je dan niks? Omdat ik niks te zeggen heb. Wat moet ik dan zeggen? Je hoeft niet zo uit te vallen. Ik val niet uit. Je valt wel uit. Zie je wel dat er iets is? Er is niets. Ik ben moe en ik denk. Ik mag er wel denken. Je moet dat ook niet meer tegenwoordig? Zeg, wat mankeert je? Wat heb ik je gedaan? Vlieg me niet aan, alsjeblieft. Ik vlieg je niet aan. Het lijkt er anders veel op, moet je dat gezicht zien. Of je me op wilt vreten. Wat ga je doen? Een eindje wandelen. Dus daar ben je niet te moe voor. Wel te moe om iets tegen me te zeggen, maar niet om te gaan wandelen. Dus daar ben jij niet te moe voor. En slachtoffer van te horen dat jij een baan hebt. Ik geef je nog twee maanden de tijd om met een voorstel te komen. Want zo kan het. Ben je geweest? Ik heb gewandeld. Mijn pep is in het ei gevallen. Hij droomde dat hij achtervolgd werd... door een blinde man... om de man te ontlopen vluchtte hij door een draaideur een gebouw in. In het gebouw hing een blauwe walm. Hij liep een gang in. Er was niemand. Toen hij doorliep... hoorde hij achter zich het tikken van de stok... van de blinden op de gangtegels. In de verte bovenin het gebouw werd op een deur gebonst. Hij begon harder te lopen... voor het tikken van de stok uit een trap op. De blauwe walm verdichtte zich. Op de omloop van de trap kwam hij een man tegen... die zich de trap af naar de uitgang haastte. Het bonzen werd luider... En hij hoorde nu ook schreeuwen. Daarboven zit iemand opgesloten en die wil eruit, riep de man in het langsrennen tegen hem. Op hetzelfde ogenblik wist hij met een verlammende zekerheid dat hij dat zelf was. Hier is een meneer Spiering voor u, meneer Beerta. Laat meneer Spiering maar binnenkomen. Dag Job. Dag Anton. Spiering. Koning, zal ik ergens anders gaan zitten? Nee, blijf gerust hier. De heer Koning is hier aangesteld voor de Atlas voor Volkscultuur. Interessant. Ik benijd u. Ik weet niet of dat nodig is. Ik benijd hem ook. De Atlas voor Volkscultuur is mijn liefste hobby, en ik betreur het soms dat er zo weinig tijd voor overschiet. Maar gelukkig heb ik in de heer Koning een uitstekende vervanger gevonden. <macht> Vindt u goed dat ik even naar huis ga om het te verkleden? Maar jongen, wat is er met jou gebeurd? Ik heb mijn pijp uit het ei gehaald. Je pijp uit het ei? Die had ik daar verloren gisteravond toen ik een wandeling maakte. Maar je kunt voor een pijp je leven toch niet wagen? Je had wel kunnen verdrinken. Is het goed dat ik me even ga verkleden? Natuurlijk! En zorg maar dat je geen kou Vandaag zou mijn grootmoeder 109 jaar geworden zijn. Hebt u wel eens gehoord dat ze de nageboorte van een paard in de boom hangen? Nee, en over zulke dingen wil ik ook niet horen. Ik heb daar één keer een vraag over gesteld, op aandringen van juffrouw Haan, en daar heb ik nog altijd spijt van. Het lijkt me anders wel een interessant gebruik. Dat kan best zijn, maar gelukkig zijn er meer interessante gebruiken. Zojuist belt de heer Balk, meneer Beerta. Hij blijft vandaag thuis, omdat hij vindt dat de baby vandaag moet komen. Zo, nu al? Hij zegt, dat de baby vandaag moet komen, want hij wil morgen naar de lezing van professor Goedkoop. Juist. Alsof hij dan al naar die lezing kan, als die baby vandaag komt. Waarom niet? Nou, hij zal toch van alles moeten doen? Naar de burgerlijke stand en zo? Wel, nee, dat kan best. Dat is maar een ogenblikje werk, zo'n baby. Ik hoor zojuist van Meijering dat mevrouw Balk vandaag een baby krijgt. Nou en, dat wisten we toch al, dat is toch geen nieuws. Dat is geen nieuws, maar ik vraag mij af of wij daar niet iets aan moeten doen. Een bosje bloemen of zo. Je bedoelt zeker dat ik daarvoor zorgen moet. Nou, ik denk er niet over. Vrouwen zijn daar nu eenmaal beter in dan mannen. Vrouwen zijn fijngevoeliger. Ja, dat zeg je nu, omdat het je zo uitkomt. Waar het je assistent, maar die die, die zal ook wel eens bloemen hebben gekocht. Die heeft het te druk. Ik heb het ook te druk. Dan vraag je waar aan Meijerink. Ik heb er nog eens over nagedacht en ik vroeg mij af of het niet aardig zou zijn als mevrouw Balk een bloemetje van het bureau kreeg. Wilt u zich daarmee belasten? Dat wil ik wel doen. Hoeveel moet ik daaraan besteden? Doet u eens een voorstel. Zeven... gulden vijftig? Uitstekend. Zeven gulden vijftig. Vraagt u maar aan de bruin om dat voor u uit de koffiekast te halen. Maar denkt u er wel om dat u ze pas stuurt als die baby er echt is? Anders brengt het ongeluk. Ja, meneer Beerta. Meneer Beerta. Meijerink vraagt om hem 750 uit de koffiekast te geven... voor de baby van Balk. Is dat in orde? Ja, dat is in orde. Ja, ik vraag het maar... want dat kan iedereen wel zeggen natuurlijk... en dan is de koffiekast leeg voor je het weet. Nee, het is in orde. Omdat ik er helemaal niks van wist. Nee, maar die baby is ook nog niet geboren. Die wordt vandaag pas geboren... En daarom heb ik mij toestemming gegeven jou 57 te vragen voor als het zover is. Begrijp je? Alles moet ik zelf doen. Niets kan ik aan een ander overlaten.